9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. In een sporthal in het Groningse dorp Ten Boer verzamelen zich steeds meer mensen die gedwongen worden geëvacueerd vanwege een dreigende dijkdoorbraak. In totaal moeten 800 mensen uit de dorpen Woltersum, Witte Wierum... Ten Post en Ten Boer hun huis verlaten. De dijk van het Eemskanaal ter hoogte van Woltersum is verzadigd en er lekt water doorheen. Volgens het regionaal beleidsteam is de kans op een doorbraak niet groot, maar wordt het zekere voor het onzekere genomen. Op dit moment daalt het waterpeil in het Eemskanaal... en neemt de druk op de dijk af. Het waterschap hoopt vanmiddag water te kunnen lozen in de Waddenzee. Ook in andere delen van het land zijn er problemen door het hoge water. Waterschap Peel en Maasvallei plaatst uit voorzorg demonteerbare wanden langs de Maas. En in Dordrecht zijn tientallen kelders van huizen ondergelopen. Nu het weer licht is, begint de brandweer met het leegpompen ervan. Meer dan 100 pensioenfondsen zullen volgende maand bekendmaken... dat ze van plan zijn de pensioenen te verlagen. Dat meldt de Nederlandse bank.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 Nieuwe EU-kantoor komt in de Bermeese havenstad Yangon. Waarnemers van de Arabische Liga zijn in een voorstad van Damascus aangevallen door regeringstroepen. De waarnemers werden onder vuur genomen in Arbeen... toen ze daar op inspectie waren, meldt de nieuwszender Al Arabiya. De waarnemers hebben zichzelf in veiligheid gebracht. Het is niet bekend of ze bij de aanval gewond zijn geraakt. De Arabische Liga heeft nog niet gereageerd op het incident. Zondag is er een overleg in Egypte... waarbij de resultaten van de missie worden besproken. De Syrische oppositie spreekt van een mislukking. Ondanks de aanwezigheid van de waarnemers is het regime van president Assad doorgegaan met het doden van tegenstanders. In Mexico is de hoogste brug ter wereld geopend. De Baluarte brug is 403 meter hoog en overspant een ravijn in een gebergte in het noorden van het land. De bouw heeft vier jaar geduurd. Later dit jaar mogen de eerste auto's over de brug rijden. Het oude record stond op naam van het Milau-viaduct in Zuid-Frankrijk. De rijbanen liggen daar, 270 meter boven de Vallei van de Tarn. Het weer vanochtend eerst nog kans op een paar buien. Later wordt het overal droog en is er steeds meer zon. De wind neemt af, naar matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. ANBB Verkeersinformatie. Er staat file op de A15 Rotterdam richting Gorkum. De Sendriki Ambacht en Papendrecht 5 kilometer. De rechterrijschok is dicht vanwege een technisch onderzoek... na een aanrijding vanochtend. De A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... is nog dicht tussen Nieuwland en Heinkensand. Ook dat was een aanrijding. Daar staat nu 2 kilometer. Het meest exclusieve bed van Nederland. Met natuurlijke materialen en Nederlands vakmanschap.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De burgemeester van De Beeld heeft het helemaal gehad met railschoppers in zijn gemeente. Ze hebben wat hem betreft hun rechten op een uitkering of bijvoorbeeld op zorg verspild. Zomaar maar eens even bellen met hem. Maar eerst naar het laatste waternieuws. Het zijn spannende tijden voor de inwoners van Woltersum, Witte Wieren, Terpost en Ten Boer, allemaal in Groningen. Want staat hun huis straks blank of houdt de verzadigde dijk langs het Eemskanaal het toch? De gemeente heeft in ieder geval geëvacueerd, verplicht, allemaal naar een sporthal gebracht eh, of ondergebracht bij familie of vrienden. Eh, bij de sporthal is onze verslaggever Karin Alberts al de hele ochtend. Karin, hoe is de sfeer daar inmiddels? Want je gaf eerder aan dat, het, nou, dat mensen wel gelaten zijn, hè? Ja, maar toch ook wel gemoedelijk hoor, want je hoort ook heel veel nuchtere, ik zal maar zeggen, de typisch nuchtere Groningse reacties van ach, het loopt niet zo'n vaart en misschien staat er straks wat water, maar uh, nou ja, het is maar schade. Dat zijn zo de geluiden die ik van uh, wat oudere mannen hoorde, hoewel ik ook een uh, meneer heb gesproken die wat emotioneler was. Uh, maar wat wel een verschil maakt, kijk de mensen die hier bij elkaar zitten, die kennen elkaar voor het grootste gedeelte, want dat zijn dorpsgenoten, dat zijn buren. Dus eigenlijk is behalve de sfeer uh, ja, afwachtend een beetje gelaten, maar toch ook gewoon vooral heel gemoedelijk. Men drinkt Kop koffie. Men eet een broodje. En ook uh, de dieren die zijn meegekomen, daar is uh, plek voor. Luister maar. U heeft de hond maar meegenomen. Nou, dit is niet mijn hond. U zorgt even voor Ik hem. zorg even voor hem. Want er zijn heel wat honden ook uh, meegekomen. Ja. Die kunnen het wel vinden met elkaar. Ja hoor, het gaat allemaal hartstikke goed. En hoe gaat het met u? Uh, ja, nou, de omstandigheden goed. Was het schrikken vanochtend of ja, vannacht? Ja, echt, schrikken, echt ja. schrikken. Ja, de schrik zit er nu nog in. Wat vertelt u eens, hoe ging dat dan? Ja, ja je, je wordt op een gegeven moment uh, wakker van gerommel en uh, de, de bel die ging tien uh, minuten lang. En uh, ja, wij zitten thuis met een situatie dat mijn moeder stervende is. Dus, uh, ja, ja, dat was gewoon je eerste reactie van, er is wat gebeurd. Ja. Ja, dan blijkt, dan, blijkt dus dit. Uh, en haal kop het huis uit. Ja, net als geen figuur. Het is zo druk op de parkeerplaats hiervoor dat kennelijk mensen een auto op een plek hebben neergezet waar dat niet mocht. staat in de weg en er wordt nu een mededeling uitgedaan dat die auto snel weggehaald moet worden. Dus hier binnen niet alleen plek voor mensen, maar ook voor honden... En voor kinderen. En dan is er groot voordeel dat het een sporthal betreft. Want daar zijn de ballen voorradig. En hier in een hoekje is een heel clubje kinderen bezig om het basketbalnet te beschieten. Net werd er nog een potje voetbal gespeeld. Hoi. Dat is onverwacht. Zomaar lekker sporten op zo'n door de weekse dag. Ja. Op zo'n vroeg tijdstip. Ja. Maar uh, jullie vermaken je wel te zien aan de rode koontjes. Ja. Lekker voetballen. Ja. En de basketballen. En basketballen. Zeg maar vannacht of vanochtend vroeg was het misschien wel even schrikken of niet? Ja, klopt. ja het was wel uh, schrikken. Nou, het was eerst vooral alle waardevolle spullen uh, naar boven. En daarna was het ook uh, alle spullen, alle kleren en zo mee. En daarna was het vooral ook de dieren. We hebben jullie veel dieren? Ja, we hebben heel veel dieren. We hebben varkens, we hebben kippen, we hebben een geit, we hebben een hond, we hebben konijnen. En wat is daarmee gebeurd? Een geit zit in onze schuur. En uh, daar, als het water heel hoog komt, of zo, dan springt hij vast wel ergens op of zo. Dat is een hele handige geit. Eén uh, konijn, ons lievelingskonijn, die, die hebben we uh, uh, op zolder in een, in een doos gedaan. En, uh, nou, en de en, kippen? De kippen, die nou. En de varkens? Ja, nou, de varkens, die, die, die, die, die zijn zo zwaar, die, uh, die krijg je niet getild naar de zolder. Nee. nee. Ja. De varken, dat was een beetje te zwaar om te tillen. Dus ze hopen maar, deze kinderen, dat het goed gaat met hun dieren. Dat ze die straks weer veilig en wel terugvinden. Net als de huizen, maar dat is afwachten. Inmiddels, het is hier een behoorlijke operatie. Want al zijn er ook heel veel mensen die naar familieleden zijn uitgeweken. Het is uh, lang niet iedereen zit in deze sporthal. Maar het leger is hier ook actief. En die zijn nu bezig om tafels binnen te dragen. Zodat er in elva ook uh, eettafels zijn. Zeg maar van die picknicktafels waar de mensen op kunnen zitten, op kunnen hangen. Nou ja, en dat gebeurt dan ook de komende uur. Uren. Goed. Nou, Karin, hou ons op de hoogte hier op Radio 1. Dank je wel. En uiteraard is de NOS weer een live blog gestart vanochtend. Daarop volgt u eh, al het nieuws, kunt u al het nieuws volgen over het hoge water op nos.nl. Onder andere dat de staatssecretaris Atsma naar Wotersum zal gaan later vanochtend. Dat er ook hoogwaterproblemen zijn in Dordrecht en dat het water in Friesland nog steeds hoog blijft. Op nos.nl dus het live blog. Negen minuten over negen. De pensioenen. De Nederlandse Bank gaat soepeler om met de pensioenfondsen... waardoor de minder pensioenfondsen minder hard hoeven te snijden in de pensioenen. Daar komt het op neer. Geen 180, maar 125 pensioenfondsen. Nog altijd goed voor zo'n 40 procent van de mensen die bij een fonds is aangesloten. Directeur Toezicht Pensioenfondsen, Johan Kellerman van de Nederlandse Bank. Nou, wat we hebben gezegd is dat we de manier waarop we de verplichtingen van de pensioenfondsen berekenen iets uh, gunstiger maken dan die... Uh, op een basis van een strikte interpretatie zou kunnen zijn. Uh -huh. uh, dat geeft iets van lucht. Uh, de belangrijkste reden om dat te doen is dat de situatie op de financiële markten zo moeilijk is, maar vooral ook zo onzeker. En zo per dag wisselt, dat we hebben gezegd we kijken naar de laatste drie maanden en uh, niet naar het allerlaatste moment van het vorige jaar. Oké, okay, nou, uh, dat is voor de pensioenfondsen. En uh, op dit moment voor pensioengerechten het is misschien goed nieuws. Maar schrijft u daarmee de problemen niet vooruit? Um, nee, ik denk niet dat je dat zo kunt zeggen. Wat we hebben gezegd is nog steeds heel duidelijk. Aan het eind van die herstelperiode van vijf jaar... dat is aan het eind van 2013... moeten alle fondsen uh, weer boven water zijn. Uh, en die datum die staat vast. We hebben alleen gezegd... voor dit moment um, kijken we het nog eventjes aan. Um, dat is de ene kant van onze maatregel. En verder hebben we gezegd... als die kortingen dan komen... en die komen op z'n vroegst in april volgend jaar... Uh -huh. Um, dan mogen fondsen die korting in eerste instantie beperken tot 7%. U geeft aan dat zo'n 125 pensioenfondsen zijn um, die zullen moeten gaan korten. Maar we hebben natuurlijk grote en kleine pensioenfondsen in Nederland. Hè. Gaat dat ook om de grote jongens zoals ABP en PGGM of, of Metaal? Met andere woorden, raken de kortingsmaatregelen veel mensen in Nederland? Nou, dat kan ik u. Uh, ik kan u geen, geen specifieke namen nu noemen. Uh, het is wel zo dat het hier echt gaat om een groot gedeelte van de deelnemers: hè. 40% van het totaal. ...deelnemersbestand, dus het gaat echt om grote aantallen. En de grote fondsen die komen op 19 januari met hun definitieve cijfers over het afgelopen jaar. En ik ben er zeker van dat zij dan duidelijkheid zullen scheppen over hoe zij ervoor staan. En dat zei de vrouw die toezicht houdt op de Nederlandse pensioenfondsen... ...Johan Kellerman van de Nederlandse Bank. Ik praat erover door, dat doe ik met Gerard Riemen van de Pensioenfederatie... ...dat is de koepel van pensioenfondsen. Meneer Riemen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, bent u nou opgelucht of, of niet? Vraag mij ik, ik af. Nee, nee, nee. Er is geen enkele reden tot opgeluchtheid, oh, want uh, het is nog steeds een hele slechte boodschap die gebracht moet uh, moet worden. En mm. uh, wat DNB doet is uh, de pijn een heel klein beetje verzachten. Uh, maar he, we praten nog steeds over voorgenomen kortingen tot 7 ja. uh, En dat is voor veel pensioengerechtigden zijn dat forse percentages op. Ja, en, en waar de opluchtingen men dan in zit, een beetje, zegt u... Uh, is de ruimte die u krijgt dat uh, gerekend gaat worden... met gemiddelde rentes van de afgelopen drie maanden. Hè? Dat mm, geeft u wat lucht. Ja, dat vind ik eigenlijk het minste. Dat, is meer, dat, dat vind ik bijna een wat symbolische maatregel. Uh, wij hebben altijd gezegd van uh, kijk, waar, waar, waar gaat het hier om? Het gaat hier over wat je uitrekent, wat je verplichtingen zullen zijn over 30, over 40 jaar. Mm. Uh, wij roepen al heel lang dat deze markt, waarin je dat, waar lang je dat berekent, dat dat een totaal verstoorde markt is. Nou, DNB erkent dat nu ook. Mm. Uh, en komt dan met, met een drie maands gemiddelde. Dat zet niet zo heel veel soda aan de dijk. Aha, u had wel uh, wat langer gewild. Nou ja, wij hebben altijd gezegd van... doe ons nou met name uh, voor, voor die hele lange periodes... Voor, voor die periodes over 20, 30 jaar... inderdaad een wat realistisch cijfer. Uh, dan wat er nu gebeurt. Kijk, wat er nu gebeurt... dat, dat doet op de dekkingsgraad van het pensioenfonds zo'n 3 procent punt. Uh, dus als je op 100 stond... ga je dan op 103. Nou, dat tikt, tikt ook niet zo heel veel aan. Het feit dat het toch voor heel veel pensioenfondsen wat uitmaken... van 107 naar 125. Geef aan hoeveel pensioenfondsen net op het randje zitten. Hmm. En in zoverre helpt het dus wel. Ja. Ja. ja, en aan de andere kant zou je toch ook moeten zeggen... dat, meneer Riemen, uh, het vermogen bij heel veel fondsen... gewoon weg tekortschiet. Dus dat, dat, dat u wel nee, realistisch dat, moet dat blijven. dat is dus een misverstand. U heeft mevrouw mevrouw Kellerman het ook horen hebben over de verplichtingen. Aan die vermogenskant, dus dat we, wat we aan bezittingen hebben... daar zit de pijn niet zo. Het zit hem echt aan de manier waarop je die verplichtingen... over twintig jaar uh, berekent. Ja. Daar gaat het om. Het zit hem dus echt in de rente. En die rente... Dat die zo lager, dat wordt dus echt veroorzaakt door de eurocrisis. En ja, daar komen we pas uit als de Europese regeringsleiders eindelijk eens een keer de moed op kunnen brengen... om ons nou uit de problemen te gaan helpen. He, die hebben ons twee jaar lang uh, in steeds grotere problemen gebracht. Uh, en het wordt nou eens een keer tijd, en daar kan de DNB ook niet veel aan doen... maar het wordt nou eens een keer tijd dat die problemen echt opgelost gaan worden. Ja, voorlopig ziet dat er nog niet naar uit. Um, en nee, en daar betalen van... dus de Nederlandse pensioendeelnemers de prijs voor. Ja. Nou had ik het met mevrouw Kellerman eerder over. Is het misschien verstandig inmiddels om zelf maar te gaan bijsparen? We zijn zo langzaamaan wel op dat punt gekomen. Het is huis hoogst onzeker natuurlijk hoe de toekomst eruit gaat zien. Of ziet u de, kijkt u daar anders tegenaan? Nou kijk, het is hoogst onzeker hoe de toekomst eruit gaat zien. Dat is waar. Uh, tegelijkertijd is het wel zo. Kijk, als u nu gepensioneerde bent... Uh, dan, dan heeft u kans dat u 2013 gekort gaat worden. En dan helpt sparen niet zoveel meer. Als je nu 30 jaar bent... Dan heb je nog heel veel tijd. Dan heb je nog zeker 30, meer dan 30 jaar de tijd. Uh, en dan is ook over die komende 30 jaar kan er van alles gebeuren. Ja. Dus het idee van wat moet je, wat, dat je nu zelf moet gaan sparen, ja. uh, daarvan moet ik zeggen, kijk, afgelopen 30 jaar is gebleken dat pensioenfondsen, ondanks alle problemen die we nu hebben, altijd nog veel beter presteren dan dat het zelf te gaan doen. Okay. Hoeveel werknemers zullen getroffen worden, denkt u? Is dat al duidelijk? Want het is toch niet he helemaal duidelijk... dat wil althans de Nederlandse Bank nog niet zeggen... om welke pensioenfondsen het gaat, hè? Nou, ze kunnen het ook even nog, nog niet zeggen. Dat, dat heeft gewoon te maken met het feit dat er een aantal fondsen zijn... die zitten net op dat ene randje. Die moeten echt uh, nog even goed gaan rekenen. Mm -hmm. Want het kan, het kan net twee tiende procentpunt schelen... of je aan de ene kant of aan de andere kant van de lijn zit. Uh, Wanneer is dat duidelijk, meneer Riemen? Nou ja, zoals mevrouw Kellerman al zei, mag je hopen dat er de wat grotere fondsen in januari daar al iets meer over kunnen zeggen. Alle fondsen zullen in februari communiceren als ze een voorgenomen korting moeten aankondigen. Goed. Dus medio februari weten alle pensioendeelnemers, alle, alle gepensioneerden, hebben dan bericht gekregen van hun fonds. Of ze in die categorie vallen dat er in april 2013 wellicht kort gaat worden. Gerard Riemen van de Pensioenfederatie, dank u wel. Okay. En zo dadelijk in het Radio 1 Journaal. In Boedapest beginnen vandaag het EK Allround schaatsen. En daar wordt het spannend. Vooral omdat de wedstrijd wordt verreden op een buitenbaan. Hoort er zo meer over. Is nou Jolanda van der Velden. Hoe is het op de Hollandse buitenbaan? Jolanda? Ja, daar gaat het best goed. Uh, laten we het zo volhouden de hele dag. Uh, alleen op de A15 nog een probleem. Van Rotterdam naar Gorkum. Bij Papendrecht is nog steeds de rechte reishoop dicht. Vanwege technisch onderzoek na een aanrijding eerder vanmorgen. Tussen Hendrik Iedo-Ambacht en Papendrecht staat 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. Belagers van brandweer en politie moeten harder worden aangepakt. Een uitkering, een gezondheidszorg, moeten afgepakt worden. Dat zegt de burgemeester Gerritsen, Arjen Gerritsen van de Beeld. En ik heb nu contact met hem. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Rensen. Wat is er gebeurd in de Beeld? Nou, in de Beeld hebben we op, uh, in de nacht van Oud op, uh, op van alias Dag uh, een, uh, een kleine veldslag moeten leveren. Uh, met uh, mensen die onze vrijwillige brandweer hebben belaagd bij het blussen van een, van een buitenbrand. Uh, daarbij is een uh, politieman uh, uh, ernstig gewond geraakt. Uh, en twee brandweermannen ook. Eentje heeft zelfs een permanente gehoorbeschadiging opgelopen. Mm. Uh, en ja, dat was een heel nar incident uh, bij een oude nieuwviering die normaal gesproken in deze gemeente op een hele prettige en feestelijke manier is gang gaat. Ja en u bent dat helemaal zat. En dan roept u heel hard dat de uitkering en de gezondheidszorg moet worden afgepakt. Maar dat kunt u helemaal niet. Nee, daar gaat, daar gaat de gemeentelijke overheid niet over. Dat is een kwestie waar de landelijke overheid zich over moet, moet uitspreken. Wat ik gisteravond uh, tijdens de nieuwjaarsreceptie heb gezegd... is dat ik vind dat als je op deze manier uh, uh, ja, je onttrekt aan je verantwoordelijkheid... voor wat gemeenschappelijk is, namelijk onze hulpverlening, en je daar zo tegen te keren, uh, ja, zo tegen wilt opstemmen... Ja, dan mag je je ook uh, verwachten dat de samenleving tegen jou zegt... dat je ook bepaalde rechten maar eens niet meer hebt. Maar daar hebben we die, uh, toch het strafrecht voor, meneer Gertsen? Wat zegt u? Daar hebben we toch het strafrecht voor? Daar hebben we strafrecht voor, dat weet ik. Maar uh, je moet je afvragen of je, uh, ja, of je een, met strafrecht een voldoende tik kunt eindelen... aan mensen die nou, in sommige gevallen daar eigenlijk helemaal niet zo gevoelig voor zijn. En, uh, ik denk ook dat je als samenleving een signaal mag afgeven. Als je uh, ja, je hand ophoudt voor bepaalde voorzieningen... dat er ook ja. tegenover mag staan, dat je met respect omgaat met wat gemeenschappelijk is. Ja, precies. Dat, dat je je gedraagt. Dat is wel Het zegt mij ook iets over de middelen die u heeft om... Um dit te voorkomen, om dit soort lui aan te pakken. Klopt dat? Heeft u te weinig middelen? Dat, uh, dat, dat is op zich vrij beperkt, inderdaad. Uh, uh, wat we ten aanzien van dit soort lieden kunnen doen uh, op het lokaal niveau... is dat uh, als we het dossier van ton om deze mensen voldoende dit hebben... Uh, dat we een, uh, een, een gebiedsverbod kunnen opleggen... en uh, dat ze in bepaalde delen van de gemeente dus niet mogen verschijnen. Uh -huh. uh, uh, dat is eigenlijk iets wat je, wat je, wat je preventief uh, zou moeten doen. Maar dat betekent wel dat je dan ook te maken moet hebben met mensen... die uh, je ja, inmiddels van een slechte kant ook, uh, ook voldoende kent. Goed. Ik ben benieuwd hoe de uh, oproep valt in Den Haag. Nou ja, uh, uh, het is een kwestie van, van uh, ja, wat ik gisteren ook heb gezegd. Van we kunnen met elkaar heel verontwaardig zijn... maar we moeten onze verontwaardiging ook in daden omzetten. Arjen Gerritsen, burgemeester van de Beeld. Dank dat u ons nog even te woord ja. wilde staan. Dan naar het uh, EK Allround. Hè. Ik had het beloofd. Vanmiddag beginnen in Budapest de Europese kampioenschappen. Vandaag zijn de vrouwen aan de beurt met hun 500 en met de 3000 meter. En morgen komen ook de mannen in actie. In Budapest uiteraard Sebastian Tibberman. Goedemorgen. Goedemorgen. Het toernooi wordt verreden op de buitenbaan. Um, ja, Dan is natuurlijk de eerste vraag, hoe zijn de weersverwachtingen? Uh, voor vandaag en morgen best redelijk. Uh, men uh, praat over bewolking, wel harde wind. Uh, voor zondag, dat lijkt een beetje de lastigste dag te worden. Er uh, wordt namelijk uh, wel wat neerslag opgegeven. En of dat dan in de vorm komt van regen of natte sneeuw of, of droge sneeuw, dat is nog een beetje de vraag. Uh, ja, en natuurlijk de vraag of dat uit gaat komen. Als ik nu naar buiten kijk trouwens, zie ik een strak blauwe lucht. Hey. Dus geen, wol ja, geen wolkje te bekennen. Dus als dat zo blijft, heeft iedereen in ieder geval vandaag gelijke omstandigheden. Maar wel die harde wind, want uh, de vlaggen staan allemaal strak van de wind. Ja, en Remus die houdt er niet van. Hij heeft al gezegd, helemaal geen fan van buitenbanen. Gaat haar dat opbreken, denk je, in dit toernooi? Ja, opbreken. Uh, ik denk dat uh, vooral het feit dat Sablicova bijvoorbeeld gewend is om op buitenbanen te rijden. Want uh, die resideert heel veel in Colalbo, daar in Noord-Italië. En het feit dat Vus nog geen vijf kilometer heeft gereden dit seizoen. Ik denk dat dat haar meer eigenlijk gaat opbreken. Maar inderdaad, zij is niet echt een fan van het rijden van, uh, van zo op zo'n uh, buitenbaan. Ze is meer een kind van de binnenbanen. gisteravond uh, bij de lotwing toe reageerde... De grote baas van de ISU, uh, daar nog even op trouwens, op alle kritiek. Want hij zei gewoon, jongens, het is van origine een buitensport. Dus moeten we ook gewoon één keer in de zoveel tijd nog buiten blijven rijden. Oké, okay. nou goed. Hey, het toernooi bij de mannen, die de verdediger Skobrev ontbreekt. Blijven dan de Nederlanders over als favoriet? Ja, eigenlijk wel. Hè. Samen met uh, de Noor-Hobach-Bukkoe. Uh, ik vind het wel erg jammer hoor dat Skobrev er niet is. Het zegt ook wel wat over het schaatsen in de breedte. Dat als één zo'n uh, favoriet afzegt dat het eigenlijk al gelijk zo'n stuk minder is, uh, is dat toernooi. Maar de Nederlandse mannen, Kramer, Blokhuizen, misschien wel van en Bloemen... maar vooral Kramer en Blokhuizen zullen het op gaan nemen tegen Obacht, Bukkou. Misschien komt er nog wel een verrassing links of rechts. De naam Contain hoor je toch wel ook nog wat vallen. Maar ik denk dat het vooral uh, Nederland en Noorwegen gaat worden bij de mannen. Kijk eens aan. Waar kijk je het meest naar uit? Um, nou, er mag wat mij betreft wel, wel in positieve zin iets geks gebeuren... Uh, waardoor je dit toernooi blijft onthouden... Elf jaar geleden waren we hier voor het WK, uh, uh, allround. Het was ontzettend warm en kon er alleen s ochtends vroeg of s avonds laat worden gereden. En daardoor werd het een heel idyllisch toernooi... met het mooie kasteel op de achtergrond bij die baan. Mensen onthouden dat. En wat mij betreft mag er wel in positieve zin dus weer iets geks gebeuren... waardoor we dit toernooi heel lang blijven onthouden. Oké, okay, Sebastian Timmerman, dankjewel Veel plezier ook. Europese kampioenschappen schaatsen zijn live te volgen... in het Radio 1-journaal vanmiddag. Trouwens vanaf vier uur al op deze zender Radio 1. Nog even naar Frankrijk. Het is de 600 ste geboortedag van Jeanne d'Arc, het Franse nationale symbool. En in dit verkiezingsjaar grijpt president Sarkozy deze gebeurtenis aan... om te bewijzen dat het erfgoed van deze heldin juist bij hem in goede handen is. Zo bezoekt hij vandaag haar geboortedorp. Maar hij heeft de ernstige concurrentie van het radicaal Rechtse Front National... dat Jeanne morgen herdenkt in Parijs. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, waarom is d'Arc uh, nog zo belangrijk voor die hedendaagse politici? Nou, heel simpel. Uh, zij vocht tegen de invloed van buitenlanders in Frankrijk. En dat is uh, voor veel Fransen en zeker die aan de rechte vleugel ook nu nog een actueel thema. Hè? Uh, de maagd van Orléans is trouwens de enige figuur uit de middeleeuwen die alle Fransen kennen. Al was het maar omdat er ongelooflijk veel straatnaambordjes zijn met Jeanne d'Arc erin. Toch opmerkelijk voor iemand die, we weten het allemaal, slechts 19 is geworden. Jeanne d'Arc zou door hemelse stemmen zijn ingefluisterd dat ze moest gaan vechten tegen de Engelsen. En dus trok ze uiteindelijk gehuld in mannenkleren ten strijde. We kwam toch in handen van die Engelsen en werd op de brandstapel gezet vanwege hekserij. In de vorige eeuw is ze alsnog heilig verklaard. En sinds die tijd nog meer uitgegroeid tot nationaal symbool hier in Frankrijk. En je ziet dus dat die partij aan de rechterkant haar als een symbool aangrijpen ja. en, en, en gebruiken. Ja, symbool of, of speelbal zou je zelfs kunnen zeggen. Mm. Zowel het Front National van Marine Le Pen als president Sarkozy eisen haar dus op. Het was altijd een symbool voor met name extreem rechts... En die zag je uh, dat ze haar ook gebruikte op affiches en in logo's. Uh, alleen normaal gesproken wordt haar sterfdag herdacht. Die is in mei. Ja, en dat is na de presidentsverkiezingen. En dus kiezen beide partijen ervoor om dan maar haar nu te herdenken. Terwijl historici twijfelen openlijk of dit wel haar exacte geboortedag is geweest. Nou, hoe dan ook. Sarkozy gaat vanmiddag naar haar vermeende geboorteplaats. Uh, ja, het geeft allemaal een beetje aan hoe spannend de strijd is voor beide politieke partijen. Want allebei strijden ze om de gunst van de rechtse en extreemrechtse kiezer. En dus vandaag Sarkozy aan, uh, aan slag. En morgen Marine Le Pen van Front National. En spannend zeg je, maar hard dus ook. Is die, is die verkiezingsstrijd aan de rechterkant een harde strijd? Uh, uh, ja, dat, dat zie je. Kijk, als je kijkt naar de peilingen... Dat, dan gaat het heel goed uh, voor Marine Le Pen. Een jaar geleden stond ze zelfs hoger dan president Sarkozy. Uh, Marine Le Pen van het Front National heeft een, een, een gematigder profiel dan haar vader. Haar vader, Jean-Marie Le Pen, uh, die bijvoorbeeld de Holocaust... Een, een detail in de geschiedenis noemde. Nou, dat zal zij niet meer op die manier benadrukken. En in een tijd van recessie, crisis... Ja, trekt zij toch heel veel kiezers, proteststemmers. Er is één ding waar ze voor moet uitkijken. Dat is min of meer een, een formele procedure. Om presidentskandidaat te kunnen zijn hier in Frankrijk... heb je de steun nodig van burgemeesters. Je moet een lijst indienen met 500 handtekeningen van burgemeesters. Die heeft ze nog niet. Gisteren zei Marine Le Pen dat ze, als, ze, uh, als het zo doorgaat... dat ze die misschien ook wel niet haalt. En dat kan uh, een, ja, serieus blokkade zijn van haar kandidatuur. Het kan allemaal bluf zijn... Maar ja, daar moeten we uiteindelijk dan maar op een gewone manier achter zien te komen. Ja, wat, wat is dat openbaar? Kan iedereen straks zien wie zijn handtekening heeft gegeven aan de pen, Sarkozy of aan de andere presidentskandidaten? Ja, ja, precies. En dat is, dat is natuurlijk het gevoelige. Hè? Iedereen kan straks zien uh, uh, wie heeft uh, de steun gegeven aan extreemrechts. Ooit waren die handtekeningen anoniem, maar sinds 1976 is die lijst openbaar. En dat is niet toevallig, want dat is ook de opkomst van het Front National. Sinds die tijd is het altijd een, een hobbel geweest voor extreemrechts. Want ja, haar politieke tegenstanders zullen iedereen... Uh, ja, om in termen van Jeanne d'Arc te blijven... aan de schandpaal nagelen die Le Pen gesteund heeft. Maar goed, haar vader is er altijd in geslaagd die 500 te halen. Voor iemand die zoveel kiezers achter haar heeft... zou het toch eigenlijk Marine Le Pen ook wel moeten lukken, denk ik. Ron Winker in Parijs. Dank je wel, uh, Ron. Het is bijna half tien. Misschien krijgt Nederland er over een paar uur wel een nieuwe kardinaal bij... In kringen van Vaticaan Watchers gaat het hardnekkige gerucht dat de paus vandaag op het feest van de drie koningen. de naam van vijftien nieuwe kardinalen bekend maakt. met daaronder Wim Eijk, de aartsbisschop van Utrecht. Daarom, nu Stijn Vens, KRO-journalist en vaticaankenner. Goedemorgen. Goedemorgen. Van wie komt dat gerucht? Ja, het gerucht komt van een Italiaanse Vaticanist, Andrea Tornelli. En die slaapt ongeveer naast de rechterhand van de paus, kardinaal Bertone. Hij heeft eigenlijk alle grote nieuwsfeiten rond het Vaticaan de afgelopen jaren. Was hij de eerste die het bracht, dus het bericht is vrij betrouwbaar. Oké, okay. en waar dankt Wim Eijk dan zijn creatie tot kardinaal aan? Nou, Wim Eijk is aartsbisschop van Utrecht. Dat is een zetel waar eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog het kardinalaat, zoals het zo mooi heet, aan verbonden is. Um, hij heeft, bij de vorige ronde werd hij overgeslagen, omdat zijn voorganger kardinaal Simonus nog geen tachtig is... en nog kan meestemmen in een en bij een pausverkiezing dan zegt de paus, nou, dan moet uh, Wim Eik maar even wachten. Maar uh, Simon is in november 80 geworden, dus uh, die barrière is weggenomen. En het lijkt er inderdaad op alsof Wim Eik nu kardinaal uh, gecreëerd zal worden. Kijk eens aan. En, en past die stap in zijn carrière, past dat bij de persoon of van aartsbisschop tot kardinaal te schoppen? Nou ja, het is, het is geen gebruik in de katholieke kerk heel duidelijk je ambities te laten blijken, maar... Um, Wim is een ambitieus man, anders schop je het ook niet tot uh, aartsbisschop van Utrecht. Mm -hmm. En uh, dit is de laatste stap. Hij is uh, sinds uh, een half jaar ook voorzitter van de Nederlandse bischoppenconferentie. Moet dan eigenlijk nog, als het in de katholieke kerk gaat, Simonus nog boven zich duld, omdat Simonus kardinaal is. Maar ja, als het goed is, komt dat uh, ook goed. Waar zijn ze kennelijk in Rome heel positief over hem? Zullen in Nederland de vlaggen voor hem uitgaan? Nou, ik denk niet dat Wim Eick in een open auto door Utrecht uh, uh, <laughs> zal gaan rijden. Uh, in, in zijn eigen bisdom uh, zijn er spanningen geweest. Hij heeft een nogal omstreden reorganisatie doorgevoerd. Maar niet alles daarvan bereikt Rome. En in Rome zijn ze eigenlijk wel tevreden over iemand als Wim Eick. Het past ook een beetje in het... ...profiel van de bischop die Benedictus graag ziet. Uh, hij heeft goede contacten in het Vaticaan. Dus niks staat hem in Rome, althans in de weg om kardinaal gecreëerd te worden. Oké, okay, en, en Stijn, hoe werkt het als, als dat lijstje vandaag wordt voorgelezen? Is hij dan vanaf vandaag kardinaal? Uh, nou, dan is hij. Uh, ja, dan heeft de paus uh, zeggen, in pector in gedachten dat hij, uh, Wim eigenlijk dat kardinaal, uh, zal creëren. Het gebeurt pas echt in februari, om, te, om precies te zijn op 8 bewaakening, dan krijgt hij de mooie rode bonnet... en de volgende dag krijgt hij de prachtige kardinaalsring... die het Vaticaan al heeft laten maken. En dan is het pas echt officieel. Kijk eens aan. Stijn Fens, KRO-journalist en Vaticaan-kenner, dank je wel. Over een paar uur weten we het dus. Of Wim Eijk inderdaad een nieuwe kardinaal is. Nu aartsbisschop van Utrecht, later misschien kardinaal. Tot zover het... Uh... Radio 1-journal, voor dit moment. Wij gaan door naar de katholieke collega's van de KRO. Ja. Oh, gaan jullie er nog aan? Waar aan de collega, hoor, ja. ja, een collega, waarschijnlijk. Goedemorgen, Goede Goeie journalist, daar. Zeker. Wat uh, heb je? Ja, nou, we gaan nu uiteraard op de hoogte houden van de situatie uh, bij het Eemskanaal. En we hebben te gast pvda fractieleider Job Cohen. Zijn goede voornemen: de harten van H Henk en Ingrid terugwinnen. Uh, nou, de grote vraag is: hoe gaat hij dat doen? De Nederlandse bank kondigde gisteren aan dat veel pensioenfondsen volgend jaar moeten korten. Een goed moment dus om te praten over risicovolle pensioenregelingen. Die worden steeds populairder. De de premiepensioeninstelling. En wat dat precies is, horen we zo meteen. Dat en meer straks in Karo. Goedemorgen Nederland... na het nieuws van half tien met Dorad Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Het waterschap in Groningen hoopt vanmiddag te kunnen beginnen... met het lozen van water op het IJsselmeer. Dan is ook in het Lauwersmeer het hoogste pijl bereikt. Omdat de dijk langs het Eemskanaal tussen Groningen en Delftsel... ter hoogte van Woltersum is verzadigd... moeten 800 mensen hun huis uit. Ze worden vanochtend opgevangen in een sporthal.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 Ook in andere delen van het land zijn er problemen door het hoge water. Waterschap Peel Maasvallei plaatst uit voorzorg demonteerbare wanden langs de Maas. En in Dordrecht zijn tientallen kelders van huizen ondergelopen. Brandweer is bezig met het leegpompen daarvan. En de EU opent een kantoor in Birma. De afgelopen jaren onderhield de EU-diplomaten contact vanuit buurland Thailand... met het door een goed geleide Birma. Maar bijna een jaar geleden kreeg Birma een burgerregering die hervormingen doorvoert. Door die veranderingen is de relatie met het Westen verbeterd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen hendrik ido ambacht en Papendrecht 4 kilometer. Bij Papendrecht is de rechte reis ook dicht... vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Tussen Amsterdam Centraal en Weesbereiden geen treinen na een aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Wat gaat Job Cohen doen om de harten van Henk en Ingrid terug te winnen? Steeds meer Amerikanen hebben een wapen in huis. Risicovolle pensioenregelingen zijn populair nu gewone pensioenfondsen het moeilijk hebben. En het ochtentumeur van Siska Dresselhuis. Het is twee minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Werkendam in de Biesbosch. Terwijl 800 inwoners in Groningen worden geëvacueerd... is het hoge water veel dieren fataal geworden. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland@kro.nl. De harten van Henk en Ingrid terugwinnen en een einde maken aan het gedoogkabinet. Dat zijn in het kort de goede voornemens van PvdA-leider Job Cohen... die hij kort voor de jaarwisseling kenbaar maakte. Maar dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Goedemorgen, meneer Cohen. Goedemorgen. Of is makkelijker gezegd dan gedaan geen goede kwalificatie? Nou ja, dat is ook niet zo eenvoudig. Maar nee. als je nu kijkt naar het kabinetsbeleid waar, waar Wilders voluit voor getekend heeft... en als je ziet dat dat uh, ten koste gaat van, van, van juist heel veel mensen die het niet breed hebben... ja, dan is het ook niet zo moeilijk om in te gaan te zien waar je belangen liggen. En die ja. belangen, van uh, om het maar weer over Henk en Ingrid te hebben... die belangen liggen niet bij de PVV... maar die liggen wel bij een partij als Partij van de Arbeid. Ja, grote vraag is, hoe voer je nou goed oppositie... tegen een kabinet waarvan de premier van Teval lijkt? Elke kritiek of uh, elk meningsverschil... glijdt een beetje moeiteloos van hem af. Hij wordt uh, lachend bestempeld als ondersteuning van ons beleid... of afgedaan met, ja, zo zien wij dat dus niet. Dat zijn de argumenten. Hoe krijg je daar nou vat op als oppositie? Maar, dus, dus overal waar het over gaat... de meest, meest beroerde maatregel die het kabinet neemt... dat wordt lachend voor l Gedaan. Ja, maar dan gaat het natuurlijk een keer slijten. Dat kan helemaal niet anders. Waarom? Ja, voorlopig werkt het nog. Nou, ja, voorlopig werkt het nog. Ik zie ook uh, de, de, de, bij peilingen dat mensen zeggen: van nou, die, die, die maken zich ernstig zorgen over de toekomst. Nou, in de peilingen doet het kabinet dat nee, ook. maar goed, als, als, je, als je naar de kranten kijkt en ziet dat, dat mensen nu zeggen: van nou, uh, ik, zie, ik zie 2012 zie ik zorgelijk in. Ja, dat is mede een gevolg van het kabinetsbeleid. Ja. En daar kan je natuurlijk wel de hele tijd lachend over doen, maar dat houdt een keer op. Maar Dan voorlopig... gaan mensen natuurlijk ook wel bedenken: van ja, dit is wel het kabinet. wat met al deze maatregelen komt, snoeiharde maatregelen, die terechtkomen bij mensen die het allemaal. Die niet, niet, niet het minste kunnen hebben, Ja, maar voorlopig lijkt de kiezer toch ook af te gaan op de communicatievaardigheden van meneer Rutte. Want ze zien liever een ja, goed lachse, ontspannen jonge man die optimisme uitstraalt. Dat doet hij dan een ja. met alle respect wat ouder zeer inhoudelijk, maar misschien wat zorgelijk oogentype als u. Nou ja, maar we gaan, ja, we gaan ook zorgelijke tijden tegemoet. En ik zei al, je kan het een hele tijd volhouden om de, de, meest, de meest vreselijke maatregelen daar lachend te vertellen, zeggen dat het kwaliteitsimpulsen zijn. Maar ja, daar gaan mensen natuurlijk een keer doorheen kijken. Dat kan je ja, helemaal niet missen. Maar kunt u tegen die beeldvorming op? Jawel, dan gaan natuurlijk gebeuren. Dat kan helemaal dat, eh, mensen die krijgen nu hun loonstrookje. En dan, dan lees je in de krant, die loonstrookjes vallen al wel weer mee. Maar dan zie je dat de zorgpremie, dat die omhoog gaat. Dan zie je dat de huurtoeslag, dat die omlaag gaat. He, dat, dat zit allemaal niet in die loonstrookjes. En dan gaan mensen wel denken, van, wat gebeurt er hier allemaal? Het lijkt, het lijkt, het wordt mooier voorgesteld dan het is. En dat is die lachende premier. Ja, ja dat ja, gaat, dat, ik, ik kan het niet anders herhalen, dat gaat een keer mis. Nee, u bent van de inhoud, hè? dat kunnen we toch zeggen? Ja. Ja, doet u de hele tijd al. Uh, het is enorm sympathiek, maar het maakt weinig indruk op de kiezer. Dus in de peilingen staat u nog maar op 17 zetels. De Jawel. SP bijvoorbeeld op 28. Ja, maar dat komt ook omdat wij eh, ook een partij zijn... die en, en dat past ook bij het feit dat ik behoorlijk inhoudelijk ben... bij het mm -hmm. feit dat wij ook bereid zijn om onze verantwoordelijkheid te nemen. Dat hebben we het afgelopen jaar gedaan ook op dossiers die moeilijk zijn. Hè, als het over Europa gaat. Ja. Nou, gedogen eigenlijk, hè? Nou, dat vind ik helemaal geen gedogen. Dat is het, het, het steunen van een beleid waar je zelf achter staat. Ja, maar hoe, het is niet hoe, handig je... als je oppositie voert. Ja, maar je, kijk, dan kan je wel zeggen van nou, dan voer ik me oppositie... en dan doe ik me net alsof. Ik iets, dan ga ik anders stemmen dan iets wat ik vind. Maar ook daar prikken kiezers dwars doorheen. Ja, maar de vraag en, is, wat is in het landsbelang? Uh, ja, dat, precies, precies. Daar ja. hebt u het helemaal terecht. Wat is in het landsbelang? In het landsbelang is het dat wij die euro... He, waar we allemaal zo enorm van afhankelijk zijn... dat we die zo goed en zo kwaad als dat gaat... dat we daar het beleid als dat kan, als we dat steunen. Zou en precies moet... hetzelfde geldt ook voor de ABP en voor de pensioenen. Ja. Daarvan kan je wel zeggen, van, nou, we zitten in de oppositie... dus we steunen mm -hmm. het niet. Nee. Ja, Als je dat zou doen, dan gaat het dus echt de verkeerde kant op. En wat wij bereikt hebben afgelopen jaar, met, die, uh, uh, met, met de AOW, dat is dat mensen daar wat aan hebben. Als wij tegen waren geweest, dan hadden mensen niks gehad. En maar straks met de pensioenen, we zien vandaag... dat er dus heel veel pensioenen in in echt in de problemen komen. Ja, 40 dat betekent, Ja, dat betekent dus dat, de, dat die pensioenwet die nou uh, aangepast moet worden... dat we daar voluit mee aan de slag moeten. En op die manier kan je in ieder geval er een bijdrage aan leveren... dat het daar weer beter gaat. Laten dan we even zeggen, ik zit land... in de oppositie ja? en ik doe er niet aan mee. Nee, maar okay. ja, zo ben ik niet getrouwd. Nee, maar laten we even naar het landsbelang gaan dan. Is ja. het landbelang niet dat er nieuwe verkiezingen komen en dat u in de regering komt? Dat zou heel mooi zijn. Nou, kom op. Ja, dan. ja maar goed, dan over al die punten waar ik het nou net over had... Hè, die beide punten, dat zijn de, de beide punten waar wij een, een opinie hadden... die, die uh, strookte met datgene wat het kabinet deed. Dat heb ik niet gedaan omdat het kabinet het zo leuk vond... maar omdat wij er echt van overtuigd waren dat dit de juiste weg is. Als we dat niet hadden gedaan, was het kabinet dan gevallen? Het antwoord is Nee want eh, degene die het kabinet gedoogd wilde, die heeft afgesproken dat wat er ook gebeurt, hij zal geen motie van wantrouwen tegen het kabinet steunen. Dus wat er dan gebeurd was, dat was dat de euro in grote problemen was gekomen, dat we geen AOW-akkoord hadden gehad en dat ondertussen het kabinet was blijven zitten. Nou, mooi. Is dat dan landsbelang? Dat was in ieder geval niet in het belang geweest van onze kiezers. Nou ja, u moet er alles aan doen dat er nieuwe verkiezingen komen, want dan kunt u de regie in handen nemen. Echt? Ja, dat, dat, tuurlijk. Dat wil je ook. En tegelijkertijd zie je ook dat dit kabinet met de afspraken die er gemaakt zijn, dat ze dat, die doen dat met z'n 76e. En, en eh, zolang zij dat met z'n 76e doen, ja, dan zit dat kabinet er. Ondertussen zie je ook dat het CDA daar steeds meer problemen mee heeft. En dat begrijp ik heel goed. Ja, dat moet een hele geruststelling voor u zijn. Er is een partij die het slechter doet. Nou ja, het gaat er niet over of je het beter of slechter doet. Het gaat erom dat het CDA met lange tanden dit in beleid zit uit te voeren... waarvan een groot deel van zijn achterban ja. zegt van ja, maar dat kan helemaal niet. Zullen we even kijken naar uw collega oppositiepartijen D66 en de SP. Uh, die slagen er wel in steeds grotere groepen kiezers aan zich te binden. Wat doen zij goed wat u, niet, uh, wat u nalaat? Nou ja, ik heb het net ook al gezegd. Hè? Wij, wij willen een ja, grote... Wilt een brede partij zijn. Wij hè? willen een brede partij zijn. Ja. Is dat nog wel van deze tijd? Ja, hoor, ik, dat, is, dat is in ieder geval wel mijn ambitie. Waarom? Omdat ik denk dat dat in het belang van Nederland is. Maar hij gaat dat erom als je te weinig profiel hebt, wat mij betreft gaat het erom dat je ook echt grote groepen kiezers, dat je die ook met elkaar verbindt. Ik wil dus ook juist niet dat er, verschillen, dat er, dat er groepen in de samenleving staan mm -hmm. zijn die met hun rug tegen elkaar ja. gaan staan. Dat maar, moet je niet willen. Maar, maar we leven in een tijd. Uh, ja, alles ademt dat het toegesneden moet zijn op het individu, maatwerk willen mensen. Mensen willen weten wat heb ik eraan? Geen behoefte aan breed en verbindend. Maar als u nou ook naar bijvoorbeeld naar een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau kijkt, dan zie je dat wat mensen het meest uh, waar ze het meest de pest aan hebben, dat is het feit. Dat er, dat er te weinig samenhang in de samenleving zit. Mm -hmm. Ze zeggen allemaal met mij gaat het goed, maar met de samenleving gaat het slecht. Nou, dan is het dus ook een, aan de politiek om ervoor te zorgen... dat het met die samenleving weer beter gaat. Ja. En dan zal je dus ook een verbindende rol moeten spelen... en dat is precies wat we willen. Ja. Van de kiezersgunst even terug naar dit kabinet. Hè. Het is een, een toonbeeld van eenheid. De rijen zijn ferm gesloten, Rutte houdt de boel goed bij elkaar... De eenheid is zelfs zo groot dat bijvoorbeeld de VVD bereid is... het standpunt over die weigerambtenaren te verlogenen... om maar te blijven zitten en die eenheid te bewaren. Als de gedoogpartner een keer geen steun geeft, doet u het wel? Nee, maar niet zo. Wij kijken naar wat, wat, wat er ligt aan voorstellen. En als het gaat over, over voorstellen als die betrekking hebben op de euro... die voor ons land zo essentieel zijn. Wat moet er eigenlijk gebeuren uh, zodat u het kabinet gaat laten vallen? Nee, maar, de, de, wanneer, er zijn twee, er, maar er zijn twee onderwerpen. Dat gaat over de euro en het gaat over de AOW en de pensioenen. Mm -hmm. Op die punten, en omdat die zo wezenlijk zijn... hebben wij gezegd, van dat gaan we, daar, daar, daar sporen onze, onze standpunten met die van de regering. En verder hebben we het niet... En net zo goed als bijvoorbeeld ook dan de, de, de, de, de, de GroenLinks en d 66 die hebben de koenders gesteund. Dat hebben wij niet gesteund, omdat we het niet meer eens zijn. Ja, nou, ik zit even te denken ook aan Slowakije. Daar heeft de oppositie de regering naar huis gestuurd door tegen dat Europese noodfonds te stemmen. Hè? Terwijl ze eigenlijk voor waren, gevolgd uh, de kwamen verkiezingen. Ja, maar no noodfonds is daarna he? wat later goedgekeurd. Dat kunt u ook samen met de SP en Wilders tegen Europese kwesties stemmen. Ja, en u dan? Wil het kabinet toch weg hebben? Nee, maar dan gaat het kabinet niet weg. Nou, als, het u als, het, als er een meerderheid is die het vertrouwen op zegt... Ja, hoor. maar wie, waar bestaat die meerderheid dan uit? Uit de SP, uit de Wilders, uit... Uh, nee, uit nee, nee, nee, want het kabinet blijft zitten. Als je dan een motie van wantrouwen indient... Gaat, gaat de PVV dat helemaal niet steunen. Dat vertrouwt u gewoon niet? Nou, dat vertrouw ik niet. Dat hebben ze afgesproken. En ze houden zich aan hun afspraken tot nu toe. Maar goed, hoe gaat u verkiezingen afdwingen dan? De weg gaan de verkiezingen gaan wij afdwingen. Doordat, dat, dat kan gebeuren doordat het kabinet er straks niet uitkomt met een gedoogpartner. als het gaat over de bezuinigingen die zij vinden die er moeten komen. Ja, maar u zegt net dat die gedoogpartner uh, ze steunt. Nou ja, dat zal des te meer een reden zijn voor uh, de beroemde Henk en Ingrid. om te zien hoe ze gepakt worden door de PVV. Uh, hoe gaat u Henk en Ingrid eigenlijk bereiken? Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen? Nou, door ze op hun belangen te wijzen. Net wat ik, waar ik in het begin van, uh, van ons verhaal vertelde. Ja, maar daar staat ze het op heden nog niet echt voor open. Dus u nee. moet iets anders gaan doen om ze te bereiken. Wat nou, is, dat is dat? Dat is de vraag. Want ze, krijgen, ze hebben nu hun loonstroom. Gekregen. Ze zien nu hoe het gaat met de huurtoeslag. Ze zien nu hoe het gaat met de zorgverzekering. En ze hebben nu al in de gaten dat, het, dat het, nou, we in een recessie zitten... en dat deze regering ze daarbij niet zal helpen. Waarom niet? Omdat ze dat op een oneerlijke manier verdelen. Het zijn de mensen die een hoop geld hebben... die het minste van de crisis merken. En dat zullen ook Henk en Ingrid zien. En dan zullen ze zich op hun hoofd en zeggen van hoe kan dat nou? Dat was toch niet de afspraak? Eigenlijk drijft het kabinet Henk en Ingrid naar u toe. Vanzelf Zo is het, het maar net. Oké, okay. we gaan het zien komend jaar. Dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Het Haagse PVV-gemeenteraadslid Danielle de Winter heeft een filmpje op YouTube gezet... waarin ze laat zien hoe je een parkeerautomaat kraakt. Is het strafbaar een handleiding voor een misdrijf te publiceren? Strafrechtadvocaat Pieter van der Kruis heeft het antwoord. Ik heb de neiging om te zeggen dat dit een voor de uitlokking is. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat je dit soort dingen op die manier aan de kaart probeert te stellen. Terwijl daar natuurlijk vele andere manieren voor zijn om de overheid te verwittigen. ...dat die dingen zo gemakkelijk te kraken zijn. Het probleem zal natuurlijk altijd zijn of het juridisch haalbaar is... ...want als Pietje Puk dat gaat doen op basis van wat hij gezien heeft op dat filmpje... ...bewijs maar is dat je die Pietje Puk hebt uitgelokt. Dat zal altijd natuurlijk het juridische probleem zijn... ...maar in wezen zou je moeten zeggen als je dit soort dingen op internet zet dat dat uh, een vorm van strafbare uitlokking is. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen... Goedemorgen goedemorgennederland.karo.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar de natte biesbos. Dieren op de vlucht, Roy Heerkens. De kaplaarzen hebben we aangetrokken. In de biesbos lopen we hier uh, een eind... De grientop. Dit is een situatie die u nog niet vaak heeft meegemaakt. Nee, ik zeker niet. Uh, misschien wat oudere mensen wel meer keer. 1995 uh, was het wel uh, vergelijkbaar met, uh, met de waterstanden in de Biesbos. En dat hebben we eigenlijk uh, van, van polders die toen overstroomd waren. Dat is nou in 1995 uh, gebeurd en nu weer. Het is wel een spectaculair gezicht nou ja kijk eigenlijk moet je het gebied ook kennen als het, als het normaal erbij ligt hè? dan zie je hier wandelpaden lopen dan zie je hier slikplaten liggen waar vogels furageren maar ook uh, grinden waar reeën in lopen en waar, waar inderdaad uh, van alles uh, leeft en nu staat dat volledig onder water één grote binnenzee de meeste polders hier in de biesbos staan nu uh, voor het eerst in 17 jaar onder water door het extreme weer van de afgelopen dagen ook door de speciaal ingerichte overloopgebieden, waar we nu lopen, stroomt nu volop water. Boswachter Thomas van der S die inspecteert zijn gebied. Het is een waterrijk gebied. Toch is het hoogwater voor een onbekend aantal dieren fataal geworden. Ja, dat kan eigenlijk niet anders. Hè. Je hebt ook beesten die dicht aan de grond leven. Muizen, mollen, hazen. Ja, kijk, sommigen zitten net op een goede plek en kunnen op tijd op de kant komen... of een drijvende stam tegenkomen, maar ook een heleboel ja, die leggen het loodje. Want ze verdrinken dan? Ja, dat, is eigenlijk, dat hoort bij het rivierengebied, zeker ook bij de Biesbos. Het gebied is ontstaan door heel veel water en stormvloed. En ja, die dynamiek zeg maar, zit daar nog steeds tussenin. Factoren als wind en het weer, die bepalen hier hoe het leefgebied van soorten eruit ziet. En dan gaat het vooral dus om, om dieren die laag bij de grond leven, zoals muizen, mollen... Vossen, hazen, dat soort dieren. Reeën wellicht, Al kunnen die goed zwemmen? Ze kunnen behoorlijk goed zwemmen. Ze kunnen zelfs de Nieuwe Merweden oversteken. Het is een hele brede rivier. Reeën in de Biesbos zijn ook uh, ja, erg sterk. Er zijn andere reeën eigenlijk als op de zandgronden, bijvoorbeeld op de Veluwe. Die moet je hier nu niet uh, een paar weken op vakantie sturen, want die zullen het niet redden. Maar die reeën hier, uh, ja, weten wel, uh, wel wat water is. Je kunt wel zien, ook hier denk ik nu, dat de dieren nu trekken naar de hoger gelegen gebieden. Dus je ziet hier nu in deze tijd veel dieren die je normaal gesproken Zeker overdag niet ziet. Nee, een heleboel uh, boeren onder andere ook. Maar vooral ook uh, bevers die overdag nu tegenkomt. De burchten staan volledig onder water. En uh, ja, doordat die vol staat met water gaan die beesten zoeken naar een, uh, een dagverblijf eigenlijk. Waar ze kunnen slapen. En dat is soms zomaar een, uh, een boomstam. Terwijl de ganzen ons hier aan de rand van het water tegemoet kijken. Ja, het zijn niet alleen, alleen ganzen, maar die hele witte slier die daar ligt. Dat zijn kleine zwanen. Die zitten bijna op het fietspad. Dat is een soort, die komt helemaal uit de toendra en Die zit nu dus echt ja, bijna tegen de de aan. Een vrij drukke weg. Heeft het water inmiddels zijn hoogtepunt bereikt? Nou ja, in ieder geval wat ik constateerde toen ik vanochtend hier aan kwam rijden, was het in ieder geval weer hoger dan gisteren. En ja, kijk, het is heel afhankelijk van de factoren waar wij helemaal geen invloed op hebben. Op het weer, de wind, de regen. Dus ja, we wachten het maar gewoon af. Als het water nu straks zakt, treft u dan een slagveld van gestorven dieren aan? Uh, nou, zo, uh, zo ruig wil ik het niet omschrijven. Want de vergelijking vergelijkenis ik dan wel met een aantal jaren terug... De gieren van de biesbos zijn heel ruig en ontoegankelijk. Daar spoelen resten aan en, en ja, zeker door je muizen vinden, dat, dat ga je niet tegenkomen. Maar dat ze er liggen, geit, dat kan je waarschijnlijk wel merken aan reigers en buizers, stroofvogels die hier uh, nu volop aan het zoeken zijn naar die resten. Nou, dat ziet u nu al. Ja, zeker. zeker. Grote zilverrijgers, blauwe reigers, buizen, torenvalk. Het is niet te voorkomen dat dieren sterven bij dit soort, onder dit soort omstandigheden. Nou, het hoort gewoon bij het systeem. En de Busbos is een dynamisch gebied en is afhankelijk van factoren waar die dieren gaan invloed op hebben en waar de mensen geen invloed op hebben. Het zijn drukke dagen voor Boswachter Thomas van Es. U gaat verder uh, met de inspectie en ik ga met mijn kaplaarzen aan uh, het Rogema weer eens opzoeken. Succes! Dankjewel. U hoort een bijdrage van Roy Heerkens vanuit de ruige Grienden van de Biesbos. Straks steeds meer Amerikanen hebben een wapen in huis. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1974. Naar de mate we meer besparen in huis en op de weg... naar die mate kunnen we onze economie langer overeind houden en de werkloosheid beperken. Besparen, mooi. Op 6 januari 1974 beleefde Nederland zijn laatste... door de staat opgelegde autoloze zondag. Tot opluchting van de toenmalige minister van verkeer Tjerk Westerterp... die de zin van al die oliebesparende maatregelen... toch altijd al wel betwijfelde. Goedenavond. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bom te krijgen zal zijn. We hadden in, uh, te maken met een oliecrisis, althans een dreigende oliecrisis. Want de Arabische landen hadden een olieboycott tegen Nederland uitgevaardigd. Omdat men uh, een pro israëlische houding van Nederland uh, vond... dat uh, vonden de Arabische landen. Dat was in het in algemeen ook wel, uh, wel waar. En we moesten dus uh, zuinig zijn op... Uh, op, op, op de energie. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie zal kennismaken met schaarste. Omdat we geen ervaring hadden nog met distributie, eh, was de ootloze zondag eigenlijk de enige mogelijkheid... om op korte termijn eh, te komen tot een eh, beperking van het benzinegebruik. Er werd een algemeen verbod uitgevaardigd om te rijden op zondag. Uh, dat werd ook netjes uh, uh, geëerbiedigd, moet ik eerlijk zeggen. De enige protest wat, wat kwam, dat kwam van de horeca. Het zondagsbezoek aan de horeca liep dus enorm terug. We kwamen tot de ontdekking dat uh, die autoloze zondag uh, dus uiteindelijk niet de oplossing was. Uh, en dat we om uh, benzinegebruik te verminderen naar een distributie moesten, een distributiesysteem... zoals uh, tijdens de oorlog uh, de distributie functioneerde. Uh, oh. En die kon dus uh, op bon, uh, tegen de inlevering van Bon uh, benzine uh, tanken. Dan moet ik zeggen, de oliecrisis die bleek minder streng te zijn uh, dan, uh, dan gevreesd werd. En dus de distributie die was eigenlijk, bleek uh, nou ja, minder noodzakelijk te zijn... Ja, de huil was van mening dat uh, de oude tijden zouden niet meer terugkomen. Uh, en dus uh, hij vond dat eigenlijk wel een, een, een, een mooie gelegenheid om te komen tot een beperking van het autogebruik. Maar ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te werken.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 En it ain't no joke She's she is Een muis in de keuken bij Charlie D. Het is 7 minuten voor 10. Nog nooit vroegen zoveel Amerikanen een wapenvergunning aan als in 2011. De FBI kreeg 16,5 miljoen aanvragen binnen. 15% meer dan een jaar eerder. Amerika correspondent Michiel Vos, goedemorgen. Morgen. Waarom kopen Amerikanen steeds meer wapens? Nou, dat is een beetje onduidelijk. Er zijn meerdere verklaringen voor. Maar men denkt dat er een deel is omdat... Uh, Amerikanen, een deel van de Amerikanen denkt dat president Obama hun wapen gaat afnemen. En daarom denken ze, laten we nu maar een wapen kopen, want je weet maar nooit. En zeker nu in 2011, maar ook in 2012 met de onduidelijke vooruitzichten, met de verkiezingen in later dit jaar. Je weet maar nooit, laten we nu het wapen maar kopen... dan uh, is het moeilijker straks om... wellicht wordt het moeilijker om straks een te krijgen. Laten we het nu maar doen. Dat is een deel van het verhaal. Een deel van het verhaal is dat uh, wapensporten populair zijn... en dat mensen dus wapens kopen voor hun sport, kleiduiven schieten, et cetera. En een deel is dat steeds minder mensen... Steeds meer wapens hebben. Dus dat een deel van de verkoop zit in repeat sales. Dus dat he, dezelfde koper terugkomt voor ja. meerdere wapens. Een verzamelingetje aanleggen. Zijn er ja. signalen dat Obama die wapenweb uh, dan gaat aanscherpen? Nee, die zijn er eigenlijk helemaal niet. Uh, sterker nog, eh, over, een, over, een, over een, uh, een paar dagen herdenken we zeg maar, het eenjarige bestaan, of het eenjarige verjaardag als je dat zo moet denken, de herdenking van die schietpartij in Arizona, waar die dat congreslid door het hoofd werd geschoten. Ja. Zes mensen dood, dertien gewonden. Sinds dat, dat meestal leidt zo'n incident tot een, tot een soort, hè, soort, soort nationaal debat en soms ook wel uh, legislatieve wetgevende actie... wat betreft wapenbezit, niks, nul. Uh, Obama, er zijn geen wetsvoorstellen. Obama heeft er eigenlijk geen speeches aan gewijd. Er is geen uh, politieke beweging in Washington of daarbuiten... die zegt we moeten de wapen, wapenverkoop nu eindelijk aan banden leggen. Is het een te heet hangijzer, electoraal gezien? Ja, ik denk het wel. Als je het zo ziet... Ik bedoel, het gaat er eigenlijk nooit over. Het, het Tweede amendement, het Second Amendment... Hè, wat het right to bear arms... het recht op wapenbezit vastlegt in de grondwet... of alvast vastkoppelt aan de grondwet... is onaantastbaar. Is iets waar je... Uh, wel over kunt praten ze nu en dan, maar het wordt steeds minder gedaan. Het valt op dat het steeds ja. minder een politiek issue is. En inderdaad, het lijkt op een, op een, een onaantastbaar iets. En toch zijn de Amerikanen als de dood dat Obama die wapenwet wel gaat aanscherpen. Blijkbaar, want ja, ze slaan uh, wapens in. Waar komt, nee, ja, Waar komt die angst dan vandaan? Ja, die angst heeft... Volgens mij te maken met de angst in het algemeen die diep rechts en een deel van conservatief Amerika nu eenmaal heeft voor alles. Obama. Obama is immers de man die zeg maar, niet alleen je belastingcenten neemt en het geeft aan mensen die niet werken, maar ook de man die je wapen gaat afnemen en nog een heel veel andere enge dingen die die allemaal gaat doen. Daar is niks van waar. Hij is niet. Hij is niet gek. Hij zal zich niet wagen aan een soort wapen inperkende wetgeving op dit moment zeker hè, het. Achter... Maanden voor de verkiezingen. Hij weet heus wel dat dat politiek gezien uh, eigenlijk alleen maar tot verlies kan leiden voor hem. En toch zit die angst heel diep, omdat Obama nu eenmaal de man is die de federale overheid voorstaat, die een overheid voorstaat die zeg maar alles kan doen in je privéleven. En die angst ja. die wordt het meest gesymboliseerd door wapenbezit. Is dat iets ook een, een instrument waar de Republikeinen gebruik van maken of gaan maken tijdens hun uh, campagne? Ja, daar wordt wel gebruik van gemaakt. Er zijn individuele congresleden die er steeds op wijzen: luister. Als je op Obama stemt of als je op de Democraten stemt... dan die gaan ze ervoor zorgen dat, ze niet alleen, eh, dat, dat abortus overal mogelijk en al dat maar moet kunnen. Maar ook, hè, om maar eens een voorbeeld te geven... maar ook bijvoorbeeld dat je wapen wordt afgenomen. En dat is... Dat... Daar is over geschreven dat dat absoluut niet waar is. Het aantal wapens is uh, meer dan ooit. Maar goed, de criminaliteitscijfers zijn ook lager dan ooit. Uh, ook in grote steden, zoals bijvoorbeeld New York. En dat, dat heeft uh, de Republikeinen een beetje een duwtje in de wind, en ja. in de rug gegeven. Ja. In Nederland hebben we het H-woord, uh, de hypotheekrenteaftrek, bijna heilig. Heeft Amerika een W-woord met de wapenwet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je daar inderdaad als politicus... nauwelijks aan kan komen zonder dat je enorme politieke schade leidt. Ja. Oké, okay, dankjewel Michiel Vos vanuit Amerika. Wij gaan ja, naar het ja. nieuws van 10 uur. Daarna zijn we bij u terug met risicovolle pensioenregelingen. Komen steeds meer in trek. En het offentumeur van Cisca Dresselhuis. In het vervolg dus van Caro: Goedemorgen Nederland... na de reclame en het journaal van 10 uur. Met Dorald Megens. Tot zometeen.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 Dit is Radio 1.